Zes uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Israël heeft in mei buitensporig veel geweld gebruikt tegen demonstranten. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties. Dat is vrijgegeven door VN-topman Ban Ki-moon. Op 15 mei werd bij de Libanese grens herdacht dat bij de stichting van de staat Israël veel Palestijnen werden verdreven. Bij de betoging vielen zeven doden. Israëlische militairen schoten op ongewapende betogers, zegt de VN. En die betogers provoceerden door met brandbommen en stenen te gooien. In Italië zijn negen Duitse oud Naties bij verstek veroordeeld tot levenslang. Volgens de militaire rechtbank in Verona zijn ze schuldig aan massamoorden in 1944. In het noorden van het land joegen de Duitsers op Italiaanse partizanen. Om hen onder druk te zetten vermoorden de Duitsers zeker 140 burgers. De negen hoogbejaarden ver veroordeelden wonen in Duitsland en ze worden niet aan Italië uitgeleverd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 In Spijkenisse is bij een grote brand vannacht een kleine hoeveelheid asbest vrijgekomen. De brand woedde in twee schuren naast een leegstaand huis. Uit metingen van de brandweer bleek dat de asbestdeeltjes zich niet ver hebben verspreid... en dat er geen gevaar is voor omwonenden. Een van de twee schuren is uitgebrand, de andere kon nog worden gered. Bij de brand in Spijkenisse raakte niemand gewond. Het weer nog vanmorgen zonnig en droog. In de loop van de dag steeds meer stapelwolken. En vooral in het noorden enkele buien. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Donderdag 7 juli. Goedemorgen. Ik hoop dat we vanochtend flink worden afgeluisterd. 160 militairen vertrekken vandaag naar Afghanistan. Zij gaan de politietrainingsmissie ondersteunen. Gisteren vertrokken al de eerste politiemen naar Kunduz. Straks een reportage. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken was al in Kunduz. Uiteindelijk is hij er toch gekomen. We hopen hem te spreken na acht uur. En dan praten we ook met Eurocommissaris Nelly Kroes. Zij gaat iets doen aan de tarieven van de telecombedrijven. Want ze vindt dat de mobiel bellen veel te duur is. En misschien krijgt u ook nog wel geen waar voor uw geld. Consumentenbond gaat uitzoeken hoe goed de dekking van telecom aanbiedt. NP van de AAT-Tweede Kamerlid Hans Spekman werkt aan een wetsvoorstel om asielkinderen die hier al acht jaar zijn, definitief te laten blijven. Bespreken we hem straks. Verdwaalde wandelaarster Marianne Goossens is in Malaga herenigd met haar familie. Ook correspondent op Soutberg reist daar af naar Zuid-Spanje. En diëtiste Esther van Ette legt uit hoe je tweeënhalve week zonder eten overleeft. Kurt Lindeijer is de hele week in Zuid-Soedan. Dat niet kan wachten tot het eindelijk officieel onafhankelijk wordt. Ja, dan het afluisteren. In Engeland wordt het schandaal van de roddelkrant Nieuws. Of the world steeds groter. Anja van der Horst heeft het laatste nieuws. Olympische winterspelen worden in 2018 gehouden in Pyeongchang. Korea-deskundige Remco Breuken kent het Zuid-Koreaanse stadje goed en vertelt er straks al. 30% van de wethouders haalt het einde van de termijn niet. Edo Haan van de Wethoudersvereniging, die is er, legt uit waarom de baan zo zwaar is. De toer ontwaakt van half negen tot negen. En Limburg en Zeeland gaan vandaag over op de Overchipkaart. Wordt u meer over dit Radio 1-journaal tot half tien? U kunt ons volgen via internet. NOS.nl of Twitter. Onze en daar is NOS Radio 1. De Limburgse Marianne Goossens is in Zuid-Spanje met haar gezin herenigd. De vrouw van 48 was wekenlang spoorloos. Maar wandelaars vonden haar gisterochtend in moeilijk toegankelijk gebied. Ze maakt het naar omstandigheden goed. Gisteren zag een goede vriendin haar weer even. En kon ze ook even met haar praten. Tuurlijk, ze is wat verzwakt. En ze is wat... Uh, wat, wat een beetje mager in haar gezicht. Maar ik kan... Echt met oprechtheid zeggen dat ze er goed uitziet. Ik vind het ongelooflijk hoe ze, wat ze uitstraalt en hoe ze overkomt op ons. Ja, ze straalt. Ja. Straks hoort u meer van het gesprek met de vriendin van de vermiste vrouw. Het is nog onduidelijk wanneer Marian Gozens naar Nederland terugkeert. Mediamagnaat Rupert Murdoch wil volledig meewerken aan het politieonderzoek tegen zijn krant News of the World. Hij noemt de afluisteraffaire rond de krant betreurenswaardig, onacceptabel en afschuwelijk. Er komen steeds meer aanklachten binnen tegen de krant. News of the World zou telefoons hebben gehackt van onder meer nabestaanden van slachtoffers van de terreuraanslagen in Londen 2005. De vader van een van de slachtoffers kan er niet bij. What's your message to Ik um, I made a statement yesterday. And... Um, ...due to the legal constraints, unfortunately, this stage can make no more comment at the moment. Volgens de krant The Daily Telegraph waren de nummers in bezit van een privé ...die voor de News of the World werkte. Maar hij wil er in verband met het onderzoek nu niets over kwijt. These people need to face up to their responsibilities. And, and not just me, but the Millie Dowler family and the Soham, the Soham girls families... People at the very top need to face these people... To, to see for themselves the impact that they've had on our lives. van Murdoch zegt verbijsterd te zijn als de beschuldigingen kloppen. Ondertussen is de Britse acteur Hugh Grant een campagne begonnen tegen de tabloids in het land. Hij vindt dat de kranten veel te veel invloed hebben. When you start to realize it's not one, it's all our tabloids... who've been shockingly out of control for a long time. And when you realize how much collusion has been from the police... And how much collusion has been from our lawmakers, from our government, who need these tabloids, especially the Murdoch press, to get elected. You start to think, I'm not proud of my country anymore. This is not the democracy I, I thought I was proud of. Ukraine. do het onderzoek in de verkrachtingszaak tegen Dominique strauss kaan gaat door. Het openbaar ministerie heeft genoeg aanknopingspunten om door te gaan met die zaak. Gisteren kwamen de advocaten van strauss kaan en de aanklagers bij elkaar om te overleggen en veel wilden ze er niet over kwijt. We had een constructieve meeting en we appreciëren all jullie die down, maar er is niets meer we kunnen zeggen. Ook bij een andere advocaat van strauss kaan vingen de journalisten bot hoeveel vragen ze ook bleven stellen. How was the meeting? The meeting was goed, it was constructive. Constructed. Ja, We thought it was And how is your client? How did he take the decision? He's fine. There was no decision. He's fine. What do you mean by he's fine? What do you mean by? You asked, yes, he's fine. He's happy. What you have to tell him? Yes. He's all right. Thanks. hem. Verkrachtingzaak tegen de voormalig IMF-topman was op losse schroeven komen te staan door sterke twijfels aan de geloofwaardigheid van het kamermeisje dat hem van verkrachting beschuldigd. De VS heeft de bondgenoten gewaarschuwd dat terroristen overwegen aanslagen te plegen met bommen die ze in hun lichaam implanteren. De Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben informatie dat terroristen deze methode, die trouwens al wat langer bestaat, nu echt serieus overwegen. The US government has received information, and intelligence about terrorist intent to use this type of concealment and this technique to try to carry out plans to, to blow up planes. Toch leveren er wel wat nadelen aan de methode. De geïmplanteerde bommen zouden vooral voor de terroristen zelf gevaarlijk zijn. Ja, dat lijkt me logisch, maar deze expert zegt dat ook. Er zijn numerous technical problems to trying to make an effective explosive device operate uh, inside a human body. Especially one that has to incubate for some time and then explode. Uh, certainly the body itself will act as a bit of a cushion to the uh, effect of the explosive. Ja, je kunt er ook ziek van worden. Toch neemt de Amerikaanse overheid het zekere voor het onzekere. Naar verwachting worden de controles van internationale vluchten naar het land aangescherpt. In Spijkenissen is vannacht bij een grote brand asbest vrijgekomen. De brand woedde in twee schuren naast een huis, vertelt een woordvoerder van de hulpdiensten. De rechte schuur uh, heeft het gered. De brandweer heeft, toen ze aankwamen, direct met een hoge drukspuit. De brandhaarden uh, direct onder controle gekregen. De linker schuur is uh, verloren gegaan. En uh, bij deze brand uh, is vanaf de linkerschuur, het dak, zijn wat asbestdeeltjes vrijgekomen. En uh, deze liggen in de nabije omgeving van de schuur, dus op het terrein waar zij staan. In de naastliggende woonwijk is uh, geen asbest gevonden. Bewoners van het huis zijn overigens niet gewond geraakt. Naast de schuur uh, staat, een, staat een woonhuis. Dat staat er nog wel enigszins uh, van, de, van de schuur vandaan. En daar waren inderdaad uh, de bewoners aanwezig. En die uh, zijn naar buiten gegaan ook voor een nabijgelegen woonwijk was er geen gevaar voor de volksgezondheid. In Duitsland is teleurgesteld gereageerd op het mislopen van de organisatie van de Olympische Spelen in 2018. De winterspelen worden in Zuid-Korea gehouden in de stad Pyongyang. En de Duitsers hadden daar goed de pest in. Ja, dat is natuurlijk schade. Dat we ditmaal niet geschafft hebben, maar we hoffen natuurlijk ja, op 22. Het is enttäuschend de ganze hier. Alle hadden zich gefreut Het niet. de organisatie van de spelen in 2022, dat is nog een optie, zeggen de teleurgestelde Duitsers. In Zuid-Korea waren ze een stuk vrolijker. Deze Koreaanse fans zeiden dat ze heel blij waren dat P'yongyang het is geworden. Hup, P'yongyang. EU-commissaris Nelly Kroes wil af van hoge kosten voor mobiel internetten in het buitenland. Daarom gaan er vanaf volgend jaar limieten gelden voor mobiel internetten binnen EU-landen. Ook moeten telecomproviders makkelijker het netwerk van andere Europese aanbieders kunnen gebruiken. Kroes denkt dat haar voorstel de oplossing van het probleem van die hoge roamingkosten is. dat so would zou een sustainable solution which die stopt. At source the fundamental problem of roaming ripos for voice, for text, for data. Providers zullen nu volgens Koes stoppen met het maken van snelle winsten ten koste van de consument. It would stop operators taking advantage of market dysfunction. Om snel a te maken aan de kosten van consumers. Tot het nog maar de vraag of het plan van Kroes inderdaad de kosten zal drukken. Deze telecom-expert heeft bijvoorbeeld grote twijfels. Of de maatregelen van Kroes op dit moment zin heeft voor de Nederlandse consument, uh, kun je afvragen. Omdat je als Nederlands consument nu al prijzen uh, reizen en pakketten kunt krijgen die goedkoper zijn dan uiteindelijk de limiet die Kroes wil instellen. Telecombedrijven laten weten dat ze inderdaad al goedkopere abonnementen aanbieden. Onder de fans zijn er het Leicester Square in Londen afgereisd... om de première van de laatste Harry Potter film mee te maken. Het tweede deel van Harry Potter en de Deadly Hollows wordt daar vanavond voor het eerst getoond op het witte doek. Harry Potter. You have fought valiantly. But you your friends to die for you. Place yourself. Vele fans hebben op het plein overnacht. In de hoop straks goed zicht te hebben op de Rode Loper. Want allemaal willen ze hun helden Harry, Hermeline en Ron nog één keer zien. Ik ben echt hoop om de cast te zien. En natuurlijk kwam ik zo early om de beste spot mogelijk te maken. Want het is de laatste keer dat ze elkaar komen zoals dit. Het is een keer in een leven. Het is het einde van een eeuw. Amerikaanse president Obama heeft voor het eerst vragen beantwoord van Twitteraars. Dat deed hij niet via Twitter, maar gewoon in een volle zaal in real life dus. Vorige week maakte het Witte Huis nou prachtig bekend dat de Amerikanen hun vragen over economie en werk konden twitteren naar hashtag #AskObama. Nou, er kwamen behoorlijk veel serieuze berichten binnen. Bijvoorbeeld een vraag over het wel of niet verhogen van de schuldenlast van de Amerikanen. Obama probeerde zo duidelijk mogelijk antwoord te geven. What's happening now is, is that Congress is suggesting we may not vote to raise the debt ceiling. If we do not, then the Treasury will run out of money. ...en potentiële de hele wereldse kapitalmarkt zou beslissen... Know ...dat de volle en krediet van de Nederlandse Staten niet meer Aandelenbeurzen in New York zijn gisteren in de plus geëindigd. Beleggers lieten een tegenvallend cijfer over de Amerikaanse dienstensector links liggen. Aandelen van financiële instellingen hadden te lijden... ...onder de waarschuwing van kredietbeoordelen Moody's over Portugal. De Dow Jones sloot desondanks een half procent hoger... ...en ook de Nasdaq steeg met drie tienden. De Patsen Nikkei-index staat met nog een paar uur handelen te gaan op een lichtverlies. Dit was het nieuwsoverzicht. Je kunt het toch even terugluisteren. Ga dan naar onze website, nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Bijna kwart over zes. Is ze nou vermoord of is ze verongelukt? De documentaire Unlawful Killing over de dood van prinses Diana probeert daar een antwoord op te geven. De opzomming van vragen die het Britse politieonderzoek onbeantwoord heeft gelaten... biedt de komende jaren nog meer dan genoeg voeding voor samenzweringscomplotten. En ze worden in deze film uitvoerig behandeld. De documentaire werd gefinancierd door Mohamed Al-Fayed... wiens zoon naast Diana zat tijdens de crash in de Parijse tunnel. De dood van de prinses en haar liefhebber een Minnaar. Een begrafenis die de wereld aan de buis kluisterde. Goodbye, Indem's Rose, may you ever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 Loveliness we've lost These empty days Without your smile This torch we'll always carry For our nation's golden child And even though we try The truth brings us to tears All our words cannot express The joy you brought us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 Ten John hoorde u met Candle in the Wind. Terwijl de Tour de France in volle gang is... maakt Thomas Dekker zijn rentrée in het wielerpeloton. Twee jaar geleden, geschorst vanwege EPO-gebruik. Niet weer zitten erop. Jaren waarin Dekker alleen maar kon trainen. decor van Dekkers ja, dat steekt wat schril af tegen de grote Tour. Thomas Dekker moest het doen met een kermiskoers in het Belgische Sint-Niklaas uw kaartjes aan de kassa. Dat is nou met recht een kermiskoers. Op de markt van Sint-Niklaas. Waar je ook de auto's vindt van de wielrenners die gaan meedoen aan deze koers. Natuurlijk zijn de meeste mensen te vinden bij de wagen van hem. Het gaat dan, Thomas. Dan heb je het over supporters uit België. Maar dat vroeger altijd goed geweest. In de Ronde van Frankrijk en overal. Of zelfs supporters vanuit de woonplaats van Thomas Dekker, Dixhoorn. Het zijn hele mooie borden. Wat staat er dan op? Er staat dat die weer fietsen mag. Echt waar, dat wordt gevierd in het dorp. Natuurlijk. Ja, we leven we ja. wel mee met die jongen. Ondanks wat hij gedaan heeft. Ze gebruiken het allemaal. Ik uh, hoop dat ik uh, naar honger En ondertussen uiteen, vertelt uh, Thomas Dekker zijn verhaal aan de journalisten. Bijvoorbeeld deze uit België. Het is een wielrenderen. Uh, België leeft en uh, leeft voor het wielrenderen. Elke Vlaming of Belg is geboren met een fiets in de maag. Dus. Wiederen is een deel van onze cultuur. dus ja. Thomas Dekker, ja. ooit nog voor Silans gereden, dus Belgische ploeg. Dus. En opvallend, Thomas Dekker heeft zijn wedstrijdkleding nog niet aan. Staat nog eens trainingsbroek. Nee, nee, nee. een beetje druk allemaal uh, voor de mensen die allemaal vragen stellen aan mij. Maar ja, dat had je wel ingecalculeerd, denk ik, toch? Ja, zeker. Daar ja, dat calculeer je wel in. Maar uh, het zou fijn zijn als ik zo meteen even mijn spullen kan aantrekken en me uh, even kan gaan voorbereiden. Ja. Hoe is het om hier weer te zijn bij een echte koers? Ja, dat is fijn. Dat, uh, dat, uh, daar heb ik twee jaar lang naar uitgekeken. Wat verwacht je ervan? Hoe is het om weer in de peloton te rijden? Ik heb geen idee hoe het is. Tuurlijk wel. Nee, dat ga ik niet naar de koers kunnen vertellen. Het zal, uh, het zal uh, heel apart zijn, maar ik heb er veel zin in. Zo, en daar verdwijnt Thomas Dekker in de auto waar hij wacht op de start van de koers. En naarmate de tijd verstrijkt, neemt de nervositeit wat toe. Manager, het wachten is op het shirt van Thomas Dekker. Dat ja, Klopt, ja. Nog, uh, het is de eerste keer dat hij in dit shirt uh, rijdt. De juiste maat moet hier nog komen, want het bleek iets te te zijn. Maar we zitten een kwartiertje voor de start. Ja, we proberen de spanning een beetje op te bouwen. Hè, dat het echt, uh, echt een heel speciaal moment wordt. Dan komt vader aan met het shirt. Salda kwam aan, maar die stond al iedere keer vast op de snelweg. Voor de Antwerpen en al. En uh, toen was, hij mocht hij er hier niet op. Toen heb ik het er vanuit de auto aangepakt. Het werd toch een beetje penibel. Hè? De ja, tijd begint te dringen. Ja, toen stien we hier nog tien minuten. Hoe kijkt u aan tegen dit moment, de terugkeer van Thomas? Ja, spannend weer. Spannend. Ja. Kijk, die is twee jaar stilgestaan. Of stilgestaan. Uh, niet meer. Uh, maar de spanning begint bij ons ook weer een beetje toe te nemen. Ja, dit is heel belangrijk. Dit is uh, 1 juli was natuurlijk de schorsing officieel afgelopen. Uh, nu op 6 juli uh, ja, begint het weer. En mag je gewoon echt weer deel uitmaken van een peloton. Zonder, uh, zonder verhalen van, uh, van het verleden of wat dan ook. Het gaat nu echt weer om de koers. Het gaat nu om het nu. Kijk, ik hoop alleen dat hij vandaag uitrijdt. Ja. Dit ben harde de hè. Dit is niet uh, ging, uh, naar de Tour, Criterium met Circus 6 bij ons. Hè. Hier wordt gekoesterd. Nee, dat was inderdaad de vraag. Worden er in Sint-Niklaas ook cadeautjes uitgedeeld? Ik denk het niet. Op 6 december wel, denk ik. Want het patroon eigenlijk was Sint-Niklaas. Sint maar uh, ik denk uh, 6 december mag je hier zijn voor cadeautjes. Vandaag niet, denk ik. Ha, en daar stopt Thomas Dekker weer uit de auto, op de fiets, op weg naar de start. Waar de organisatie al staat te wachten. Blij met de komst van Thomas Dekker. Dat moet kunnen, hè, vergeven, hè. Nou, we zijn uh, moordenaar, nou. uh, ik vind dat Dekker dat moet kunnen, waarom niet? En als je dat goed begrijpt, dat hij fout gedaan hebt en niet meer terug doet Dan zit God op een goede pad, hè En we hebben gelukkig, uh, de uh, ik heb het gelezen in de krant over twee weken En ik zeg, om, dat is een succes voor mijn wedstrijd hè? Is hij wat dat betreft ook wel de mooiste winnaar die u zich wenst? Maar als dat moest lukken, meneer, sorry, dan is het, uh, hoe noemen ze het, de taart? Hoe noemen ze dat op de taart? De, de kerst? Op de taart op de kermis kunnen ze nog even oefenen met schieten. Opgepast voor de start. Maar het is aan de schepenen bon, bon, bon. van Sint-Niklaas om het echte startschot te lossen. Laatste ronde. Laatste ronde. Ja, en het is na 160 kilometer dat het peloton nog steeds in tact is. Een massasprint dus. En laat dat nou niet de specialiteit zijn van Thomas Dekker. Die achter in het peloton finisht en meteen doorreest naar de auto. Dat wordt dus rennen opnieuw over die kermis. Om maar van Thomas Dekker te vernemen hoe dat nou was opnieuw rijden in het peloton. Ja, goed. Ik heb bewust uh, redelijk van voren gereden. En, uh, de laatste twee kilometer zat ik nog bij de eerste... Uh, Eerste vijf te rijden en toen heb ik hem naar rechts gestuurd. Ik denk, ik ga niet hier mijn eerste koers uh, vol die bochten heb ik vroeger ook nooit gedaan. Nou, een Ik uh, moet wel een beetje gewoon uh, reëel blijven. Maar het was fijn, het was leuk om mee te doen. Alleen maar positieve reacties gehad. En, uh, nee, dat is gewoon lekker om daar weer tussen te rijden. Het is natuurlijk een eerste stap, hè? Op weg naar jouw uh, definitieve terugkeer. Uh, want wat moet er gebeuren voordat je ook weer in een profpeloton rondrijdt? Nou, het is vandaag. Uh, ja, dat moet ik moet, moet een contract vertekenen. Dat, uh, maar dat gaat wel gebeuren. Dat uh, maak me niet heel druk over. Garmin? Dat heb ik, uh, heb ik geen idee van. Maar ik denk wel dat er een, een ploeg op een gegeven moment is die, uh, die mij wil. En u moet nog instappen. Naar uw kaartjes aan de kassa. Oh. Dat was inderdaad een kermiskoers in Sint-Niklaasioorde... een bijdrage van Edwin Cornelissen. En dan doen we naar de grote tours. Schaafwonden op zijn rug en hechtingen in zijn arm. Dat is de schade die Robert Gezing heeft opgelopen... bij valpartij in de etappe van gisteren. Gezing viel met hoge snelheid tegen het asfalt... en dat deed het ergste vermoeden. Die sprint die was net geweest en uh, die sprinters komen teruggezakt. En uh, ja we gingen heel rap, het ging naar beneden... en. Uh... Ik denk misschien 60 of, uh, en, en iets valt. Ik weet niet, die raakt een wiel van, de, van zijn voorganger denk ik. En, uh, ja, wij rijden net langs af zeg maar, om naar die sprint weer uh, positie voor in te nemen. En uh, Garate valt voor mij. En, uh, ja. Daar val ik overheen, Baredo weer over mij. Dus we lagen daar en uh, ja, het ging redelijk hard. Dus uh, we hadden op mijn rug gevallen. En uh, dat deed wel erg zeer, De eerste stuk. Aan het einde kwam ik wel weer beter door. Dus uh, geef wel weer goede moraal voor de komende dagen. Als het goed is, stapt Gezing vandaag weer op. Uh, zo niet, uh, radio kopman Brajkovic, Zo hoorde ze nou allemaal even vallen. Hij viel tegelijk met Gezing en verliet de tour met een forse hoofdwond. Het zag toch ook even slecht uit voor Tom Bonen, de kopman van Quickstep. Leek erop dat hij een sleutelbeen had gebroken. Nou, ook een val. Uh, nou, dat bleek niet het geval. Hij stapte weer op de fiets. Met behulp van Ardie Engels kwam hij nog net op tijd over de finish. De schade is beperkt qua, qua de tijd, dus binnen het limiet. Alleen uh, even een diagnose stellen vanavond, uh, hoe de schaafvonden allemaal zich uh, teweeg brengen. De dokter is erbij, dus uh, het is een, een schaafvonden aan de zijkant van zijn zitvlak. Dat is het ergste, denk ik, ook zijn rug. de achterkant van zijn schouders. En, uh, dat hopen dat het meevalt, dus, maar ik, uh, ik ben geen dokter, dus de diagnose kan ik niet stellen. Ja, dat zei quickstep ploegleider Wilfried Peters. Het is dus nog even afwachten hoe Boner de nacht doorkomt en of hij dan fit genoeg is om uh, weer op de fiets te kruipen. De Etappe werd uiteindelijk gewonnen door Mark Cavendish. Hij was de sterkste in de sprint. Gilbert werd tweede, Rogas derde. En eindelijk had de Britse sprinter dan zijn etappezege te pakken. And I was surprised. I thought I was just going to go for points. I didn't think I was going for the win when I initially jumped. But I got level with, uh, with Gilbert En uh, just kept it going. You know, my legs were burning. Het is een hard, hard script, maar ik ben echt Ja, Kevin dus had het zelf niet zo in de gaten dat hij aan kop ging. Hij ging voor de punten voor de groene trui. En toen hij zag dat hij gelijk lag met Gilbert. was het een kwestie van zo lang mogelijk volle bak rijden. In het algemeen klassement verandert er niet zoveel. Huzoft rijdt ook vandaag in het geel. Robert Geesing staat 15e op 20 seconden. Cadell Evans heeft de bolletjestrui en Gilbert de groene.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 De sterren out hier vanavond. I Between. erbij zijn. NOS journaal. Het is half zeven door wat meer Goedemorgen. Goedemorgen. Israël heeft op 15 mei buitensporig veel geweld gebruikt tegen demonstranten, staat in een rapport van de Verenigde Naties dat is vrijgegeven door VN-topman Ban Ki Moon. Militairen schoten op ongewapende betogers bij de grens met Libanon en de betogers provoceerden militairen, zegt de VN.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 Murdoch zegt dat er maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. Volgens de krant The Daily Telegraph heeft News of the World nog meer telefoons gehackt. Deze keer zou familie van omgekomen Britse militairen het slachtoffer zijn. En dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Wij We trekken wolkenvelden over het land met heel lokaal een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten. En de temperatuur ligt op dit moment tussen 10 en 15 graden. In de ochtend draait de wind langzaam naar het zuiden tot zuidwesten en wordt matig van kracht. Vanmiddag neemt vooral in de noordelijke helft van het land een aantal buien toe. In het zuiden blijft de neerslag beperkt tot een enkele bui. De middagtemperatuur komt uit tussen 20 graden aan de kust en 24 graden in het zuidoosten. Vanavond verdwijnt de neerslag in het noorden, maar vanuit het zuidwesten volgen opnieuw buien die langs de westkust trekken. Mogelijk krijgt Zeeland dan te maken met een enkele onweersbui. Vannacht koelt het af naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan de kust. Morgen vooral in het westen bui en bewolking. In het oosten iets meer ruimte voor de zon. Het wordt dan gemiddeld 21 graden. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits stelt nog weinig voor. We hadden even wat drukte op de A7 vanuit Hoorn naar Amsterdam. En nu op, viel op de A9 Alkmaar Amstelveen. Tussen Beverwijk en het Rottepolderplein 2 kilometer.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 Morgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. 160 militairen vertrekken vandaag naar Afghanistan voor de trainingsmissie. Gisteren vertrokken vanaf Schiphol al negen politiefunctionarissen. De missie is bepaald niet ongevaarlijk gevaarlijk, en dat beseffen de deelnemers heel goed. De minister Opstelte van Justitie en Veiligheid ging speciaal naar Schiphol... om de politiemensen hard onder de riem te steken. Slaggever Mark Robin Visser sprak met de minister. Ik heb met alle mensen even, even gesproken... Nou, indrukwekkend zijn allemaal een uh, stuk, uh, stuk politiemannen uh, en vrouwen... Die, uh, die klaarstaan om daar naartoe te gaan. Die ook zeer gemotiveerd zijn om te gaan. Ja. Dus maar dat... de vraag is, waar gaan ze nou eigenlijk precies naartoe? Hoe veilig is het daar eigenlijk voor hen? Hey, ze gaan, dat weet u, naar uh, Kabul en uh, Kunduz. En uh, ze gaan daar gewoon hun werk doen. En, uh, daar, uh, dat is gevaarlijk werk. Ze gaan uh, gewoon hun, uh, hun werk doen. En dat uh, is wat hun uh, motiveert. En er zijn natuurlijk allemaal procedures ook over de, over de veiligheidssituatie gemaakt. Uh, die zijn heel precies. En daar hebben ze ook uh, vertrouwen in. En, uh, net zoals uh, ik daar zeer veel vertrouwen in hebben. Dus wij, we zijn hier om uh, deze mensen te steunen en te ondersteunen. En uh, trots op ze te zijn. Maar meneer Opstelte, even kort en goed. Ja. Uh, uw collega meneer Roosentaal is in Koudoes geweest. Ja, we... Van de week wilde, wilde hij daar ook naartoe. En toen was het te gevaarlijk voor hem om daarheen te gaan. Nou ja, dat schetst hij... wel een beetje de situatie. Ja. Hij, is, uh, uh, hij is daar uh, dus nu. En dat, mm -hmm. is, uh, dat is belangrijk. En het is ook een uh, voorbeeld dat je gewoon uh, telkens... Uh, een paar keer per dag, en dat is, uh, dat is normaal in uh, zo'n land... Uh, een veiligheidsassessment uh, hebt... En uh, aan de hand van dat uh, assessment uh, handelt doen van we. Van moment tot moment bekijken eigenlijk. Dat heb, ik ook, uh, dat heb ik altijd gezegd en dat gaat hier ook gebeuren. En dat en... betekent dus een grote mate van onzekerheid? Nou niet, het is gewoon een situatie die uh, daar uh, plaatsvindt... die we allemaal weten, die we kennen... en die we uh, continu blijven, blijven volgen. En uh, daar hebben deze mensen zeggen ook uh, daar hebben we zeer veel vertrouwen in. En wij gaan... We moeten nu gewoon ook deze mensen steunen en een beetje trots op ze zijn. Want ze doen uh, werk wat de regering, gesteund door een meerderheid in de Kamer, wil, uh, graag wil dat zij gaan doen. Dank u wel. Ja, graag gedaan. minister opstelte van Justitie en Veiligheid, Marco romee sprak met de minister Rosental van Defensie. Um, is terug, hangt nog ergens in de lucht in ieder geval. Was hij in Afghanistan in Kunduz, hij heeft het weten te bereiken. We hopen hem te spreken na acht uur. Het is vijf minuten over half zeven door naar de vrachtwagens. Op tien plaatsen langs de A67 wordt een computerprogramma getest... dat vrachtwagens helpt een parkeerplaats te vinden. Overvallen parkeerplaatsen zijn in Noordwest-Europa een probleem. Chauffeurs slapen daarom vaak in hun wagen op de vluchtstrook... of op allerlei andere gevaarlijke plaatsen. Straks kan de chauffeur via de APP-parker op zijn smartphone zien... waar nog plaats is. Verslaggever Trudy van Rijswijk zocht een parkeerplaats. Wij zijn op de A67, want de A67 is qua parkeren voor truckers heel erg. We gaan naar Asten. Ik zit in de auto bij Anthony van der Heuvel. Die heeft zes jaar ervaring als internationaal vrachtwagenchauffeur. Wat is het probleem nou eigenlijk als je een parkeerplaats zoekt? Nou, Het grootste probleem is meestal als je aankomt rijden, of in ieder geval wat s'avonds wel later bent, dat de, de meeste parkeerplaatsen allemaal vol staan, dus dat je nergens meer, nergens meer kan parkeren. En dan zijn we genoodzaakt om... Of eerder ergens eraf te gaan en op een industrietrein te gaan staan. Want we zitten ook met de, met de rijtijd en de diensttijd. Dus daar mogen we absoluut niet overheen gaan. Dus dat wil zeggen dat we niet altijd op een parkeerplaats kunnen staan... om te eten of te drinken of eventueel te douchen. Want dat wil je ook nog. Meneer Van der Ven, u hebt besloten om er iets aan te doen. U gaat een app... Maken een app op je smartphone, vertel eens. Met de nieuwe technologie uh, gaan we berekenen uh, hoeveel plaats er nog is op die truckparkings. Dus iedereen die zo'n app uh, op zijn smartphone heeft, kan dan zien uh, op zijn route... Uh, hoe druk het op de verschillende parkeerplaatsen is. Is dat handig, Anthony? Ik denk wel dat dat makkelijk is, Sjaan. Kijk, dan is het nog eens ooit de moeite waard om te zeggen... Well, nou, uh, ik rij nog een parkeerplaats verder, dan weet ik zeker dat er plaats is... ...dat je toch ergens verzoenen kunt staan zonder dat je, dat je over je uur heen gaat met rijden. We zijn inmiddels op die parkeerplaats in Asten aangekomen. Het is een populaire plek, hè? Nou, hier zijn de voorzieningen goed. Hier kun je goed eten, douchen en alles. En als het hier nou vol is, want dat gebeurt dus regelmatig, wat gebeurt er dan? Ja, dan zal je toch door moeten rijden. Maar ga je richting België, ja, dan heb je toch een, uh, toch een probleem. Want dan kom je eigenlijk nog maar ja, twee tankstations tegen. En dan zijn de parkeerplaatsen niet al te groot. Dus die staan uh, over het algemeen meteen vol. De EU zegt dat het een probleem is in heel Noordwest-Europa, die parkeerplaatsen. Maar waarom zitten ze daar zo achterheen? Nou, omdat de overbezetting van parkeerplaatsen door trucks ook andere problemen met zich meebrengt. Je ziet vaak dat het zo druk is dat trucks uh, op de toerit gaan staan van de parkeerplaats, maar zelfs op de vluchtstroken. En dat kan natuurlijk heel gevaarlijke situaties opleveren. In Duitsland is dat heel populair. Ja, dat mensen gewoon op de vluchtstrook uh, gaan staan en, uh, om daar zijn overnachting te maken. Maar ik... Ik moet zeggen, ik heb het zelf één keer gedaan, maar ik, ik doe het nooit meer. want Ten eerste is het levensgevaarlijk als je uit wil stappen... Ja, het, ja, het komt er het, meteen van alles voorbij razen. Het uh, raas van alles voorbij, plus de hele cabine gaat op, uh, op en neer als je ligt te slapen. Dus al het vrachtverkeer wat er voorbij komt, dan zit je altijd uh, net in een schudden. trachtje zitten. Uh. Uh, de baas zou zeggen: Hoe wij dus ook absoluut niet, dan heb je liever dat je nu er eerder stop bewijzen van. Om, om toch maar uh, of op een industrietrein of ergens uh, goed te kunnen staan. als we proberen de, de tijd echt tot de seconde vol te rijden. We zullen eens even op een strategisch punt uitstappen: Druk stop. In het weekend staat het hier hier bij de Nomes ook helemaal vol van van voor tot achter van links tot rechts. Dan gaan de het gewoon uit, zo druk als dat hier is, Deze man komt uit Griekenland en die zegt dat is lastig. You je late leed. Hier af en na je natuurlijk weekenden place, plezier also. Nee, en what do you do then? We lopen, we stay the road, we stay everywhere. Ja, that's the problem. Dan gaan ze gewoon ergens staan. Dat is natuurlijk wel een verschil. Buitenlandse chauffeurs hebben over het algemeen zoiets van... Uh, kan mij beskelen, ik kan hier staan. Nou, dat lijkt me een beetje een naïeve gedachte... want uh, de, de boetes die ze kunnen krijgen zijn toch behoorlijk. En de app zal gratis zijn, dus ik zou zeggen, probeer het. En dat was uh, onze verslaggeefster Trudy van Rijswijk... vanaf uh, de parkeerplaats over de app Parker. Pyeongchang. In Zuid-Korea krijgt de winterspeler van 2018. De Zuid-Koreaanse stad kreeg van het IOC de voorkeur... boven de Europese kandidaten München, Duitsland en Annecy Frankrijk. Vijf vragen over deze Zuid-Koreaanse stad Pyeongchang. Waar ligt Pyeongchang? Zo'n 180 kilometer ten oosten van de hoofdstad Seoul. Het is een populaire wintersportplaats en de naam is dus Pyeongchang. Niet te verwarren met Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea. Er is slechts één stemronde nodig geweest. Waarom was deze stad zo zwaar favoriet bij de leden van het IOC? De Zuid-Koreanen hadden niet alleen een goed bid. De Zuid-Koreanen staan ook grotendeels achter de kandidatuur voor de winterspelen. In Duitsland en Frankrijk waren er protesten over de kandidatuur van München en Annecy. Door de Spelen aan Zuid-Korea te gunnen... kan de groeiende Aziatische markt verder worden ontwikkeld. New Horizons is het thema voor de Spelen in Zuid-Korea. En dat sluit mooi aan bij die expansiedrift. Twee andere speerpunten zijn groen en compact. Die doen het altijd goed bij het IOC. En een ander argument is dat Zuid-Korea in opkomst is als wintersportland. In het medailleklassement van Vancouver in 2010... ...finished het land als vijfde. Hoe sneeuwzeker is dit gebied? Zoals gezegd is het een hele populaire wintersportplaats. In het BID staat dat Pyeongchang lange winters kent... met veel sneeuwval en optimale wintersporttemperaturen. Per jaar kan er zo'n vijf maanden geskiet worden. Bovendien heeft de stad alle benodigde voorzieningen... om een groot internationaal sportevenement te organiseren. Is in dit gebied ook een schaatsbaan? Nee. In Pyeongchang staan de sneeuwsporten centraal. De schaatsporten zijn in een stad aan zee op een half uur rijden van Pyeongchang. Het is een behoorlijk grote stad met meer dan 200.000 inwoners. En vooral de stranden zijn hier in de zomer populair. Heeft Zuid-Korea eerder de winterspelen mogen organiseren? Nee, Pyeongchang dong wel al twee keer eerder mee naar de organisatie van de winterspelen. Maar de Koreanen legden het af tegen Vancouver en Sochi. Dit keer ging Zuid-Korea er helemaal voor. Voor de regering was het binnenhalen van het evenement prioriteit nummer 1. In 2018 komen de Spelen dus voor de derde keer naar Azië. In 1972 waren de Spelen in Sapporo en in 1998 in Nagano. Beide keren dus in Japan. Beide winterspelen in Azië verliepen overigens zeer succesvol voor de Nederlandse schaatsers. 12 minuten over half zeven. Zuid-Soedan, dan wordt zaterdag een onafhankelijke staat. We besteden daar deze week aandacht aan. Maar die lang bevochten vrijheid heeft een zware tol geëist. Zuid-Soedan is straatarm. Het land kent nagenoeg geen gezondheidszorg. Wegen zijn er nauwelijks. Daardoor leven bewoners soms maandenlang afgesloten van de buitenwereld. Afrika-correspondent Koert Lindijer woonde een week in het dorp Lankien... waar artsen zonder grenzen een ziekenhuis heeft. En Hij sprak daar met een arts, Hanna Jellema. Dit is waar de patiënten binnenkomen als ze Kala Azar hebben. Hoe zag het hier vroeger uit, Hanne? Ja, vroeger was hier helemaal niet. Um, er is hier een hele grote boom met veel schaduw en uh, dat werd de Kala Azar boom genoemd. En daar zaten de mensen onder en kregen hier hun, uh, hun medicijnen. Zullen we naar de, naar de zaal gaan bij de patiënten liggen? Ja, goed. Een uh, muur van stank komt ons tegemoet in het uh, eerste zaaltje met uh, Kala Azar... De zwarte koorts noemen ze het, azar. Wat, wat is het uh, voor ziekte? Het is een, uh, ja, een hele nare ziekte die uh, niemand toewenst. Mensen worden vreselijk ziek en als het niet behandeld wordt, uh, gaat 90% van de mensen dood. Uh, het is een, uh, een parasiet, die wordt overgebracht door een zandvlieg. Uh, dus mensen worden gebeten, de parasiet komt in het lichaam en tast dan het uh, immuunsysteem aan. Het is een beetje een middeleeuwse ziekte. Zegt het iets over de armoede in dit gebied? Ja, het zegt wel wat over de armoede. Um, het um, tast vooral mensen aan die in de bossen leven, die weinig anders hebben en veel buiten slapen, uh, geen toegang hebben tot zorg. Want kijk, met zorg uh, geneest vrijwel iedereen. Maar zonder zorg uh, ga je binnen uh, een maand tot vier maanden uh, ja, dood. We hebben een hele lange injectie naald in de bil van een klein meisje. Gestoken. Kan het niet op een andere manier? Heb je geen pillen hiervoor? Nee, er zijn geen pillen voor. Nee, nee. Um, het is een hele pijnlijke injectie. En de ellende is dat deze mensen normaal gesproken 17 dagen achter elkaar moeten komen. Voor twee of soms drie injecties. Nou zit, uh, zit haast geen, uh, geen spek op op die billen, dus dus weinig, uh, weinig ruimte ook voor die grote naald. Tellerhoor. Hoe kom je hier naar het ziekenhuis? Ja, goede vraag. Uh, dat hangt van het seizoen af. Uh, in het uh, droge seizoen zijn uh, de wegen redelijk begaanbaar, maar dat zijn gewoon zandwegen. Maar mensen kunnen dan met, uh, met vrachtwagens uh, deze kant op komen. Maar in het natte seizoen is het echt heel geïsoleerd en kunnen mensen uh, alleen per voet komen. En ja, als je dus erg ziek bent, dan um, kom je per zelfgemaakte brancard, uh, wordt je gedragen. Dan komt er een heel team van uh, 15 mensen die om de beurt zo'n brancard op hun hoofd dragen. Um, wat je ziet is een, uh, een maagzonde. Dus het, uh, het kindje heeft een, uh, een zonde wat door de neus gaat en dan naar de maag. En um, uh, op die manier kunnen we het kindje voeden. Uh, en krijgt het uh, melk via de maagzonde binnen. Ja. gaan ze zegt dat, um, dat ze wil dat jij het kindje meeneemt in het vliegtuig. Mee naar Nederland terugneemt. In dit uh, dorpje van 2, 3000 uh, mensen is de grootste operatie, is duidelijk het, uh, het ziekenhuis van artsen zonder grenzen. In heel zuid soedan wordt de meeste gezondheidszorg nog steeds gedaan door buitenlandse organisaties. Ja, klopt. Ongeveer 90, 95 procent. Dat meisje dat nu je hand uh, vasthoudt, wie is dat? Ja, dat is een bijzondere patiënt. Uh, die heb ik uh, twee weken geleden hier gevonden terwijl ze bewusteloos was. En eigenlijk ja, niet meer aanspreekbaar. En met heel veel moeite toen uh, ja, weer gereanimeerd. En, uh, ik had niet verwacht dat het zou lukken. Dus nu ze hier loopt en mijn hand schudt en uh, blij kijkt. Ja, dat, is, uh, dat is wel heel bijzonder. Ja. Hanna Jellema was dat van Artsen zonder Grenzen. Zij zit dus in Zuid-Soedan. Door een bijdrage van Koert Lindeijer. Morgen meer over de jonge staat Zuid-Soedan. Het is een boerderij zonder erf en zonder akkers. En er wordt zeewier geteeld. Het is een, een zeeboerderij. En u hoort er zo meer over. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB René Passet. Het stelt allemaal niet veel voor Marcel. De ochtendspits uh, nu op de A4 Den Haag Amsterdam. Een hele korte file bij Hoogmade, twee kilometer. En ook de overige files die er staan, die zijn gewoon wat korter. Bij Amsterdam bijvoorbeeld op de A8 vanuit Zaandam, bij het Koemplein 3. De A12, Oberhausen Utrecht, tussen Duiven en Knoop het Waterberg, 3 kilometer. Dat is de enige file buiten de Randstad. De A15, Rotterdam-Europoort, tussen Hoogvliet en Spijkenisse, 3 kilometer. En dan even terug naar Amsterdam, want op de N247, Hoorn Amsterdam... rijdt het langzaam tussen Vodendam en Broek in Waterland. Maar zullen we het ophouden dan voor half 9, 30, 40 kilometer... Ja, your guess is as good as mine. <laughs> Als er niks ja. ernstigs gebeurt. is dus een beetje een schemergebied, want komende vrijdag gaat weer een deel van Nederland op vakantie. En dan, ja, dan is het echt duidelijk, dan is er gewoon geen ochtendspits meer. Ik denk dat we nu inderdaad 50, 60 kilometer uit zullen komen. Dan bellen we weer gewoon niet meer. Nee, waarschijnlijk niet. Ja. We zullen eens kijken. René Passet bij de ANWB. Dankjewel. Hoi. Dit is het NOS Radio 1 Journal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Hey, tell me are you being honest. How do you lie to me? I got this unpleasant feeling. And it's creeping up on me. They're still hiding secrets. And you don't know what I mean. I still got unanswered questions. Why you disappoint me? But if you wanna roll with me. First you gotta meet your friend. And I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 You wanna roll with me was dat van Boers. Zeewier groeit snel in Nederlands water. Dat is het eerste resultaat van het onderzoeksproject Zeeboerderij van de Universiteit van Wageningen aan de Zeeuwse kust. boerderij bestaat uit een aantal flotten... waar flinke slierten wier aan hangen. Jobs, hm. Schipper van het zeewierbedrijf Horti Mare, leverde de plantjes voor het project. Meneer Schipper, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En wat moeten we met zeewier? Nou, uh, ja, er zijn vele mogelijkheden, um, maar wij gebruiken ze eigenlijk uh, in de hoofdzaak nu voor twee dingen. Um, ja, eigenlijk eet u ze dagelijks uh, uh, in ijs, in yoghurt, in vleeswaren. Er zit namelijk een bindmiddel in, uh, alginaat, uh, andere soorten carrageen, En uh, dat wordt gebruikt om, uh, om dat soort voedingsmiddelen te, te verdikken. Dus het gaat verder als de sushi? Uh, het gaat verder als de sushi inderdaad. Uh, dat is een andere soort zeewier, uh, overigens ook een uh, erg lekkere. Um, die kweken we hier niet. Uh, de soorten die we hier gaan kweken, dat zijn uh, soorten die uh, nou ja, in, de, in de Noordzee uh, van nature voorkomen. En um, uiteindelijk willen we daarmee um, uh, ja, de kweek ook dus uh, vergroten, verbreden, uh, grotere oppervlaktes gaan doen. Um, en ja, de toepassingen daarvan die liggen wel wat anders dan, uh, dan als uitsluitend dus, uh, de sushi. Um, belangrijk is dat zeevieren heel veel eiwitten bevatten. En, um, nou, en die eiwitten, daar gaat het ons eigenlijk voornamelijk om. Uh, sojabonen, uh, wat voor ons voor als, als mensheid nu een heel belangrijk eiwitbron is, um, die, uh, nou, daarvoor raken productiegebieden uh, raken zo langzamerhand uh, uitgeput. Um, de vraag is zo enorm groot. Wat wij voorzien is dat er in de, in de toekomst, en dan praat je over 15 jaar, een uh, tekort gaat ontstaan op uh, eiwitgebied. Nou, en uh, om dat te kunnen opvullen, zien wij als alternatief uh, zeewier. Zeewier bevat een hoge concentratie eiwit. En, um, nou, die willen wij graag gaan winnen. Okay. Dus het is dus, dus goed voor de mens en het groeit ook nog eens snel in Nederland, blijkt nu uit dat onderzoek. Hoe snel? Um, nou, inderdaad, is de, dat is het, wat althans voor, uh, voor alsnog de eerste resultaten zijn, is dat we het hier inderdaad goed aan de praat krijgen. Um, Zeewier heeft natuurlijk licht nodig, het heeft nutriënten nodig en nou, nutriënten die zijn er hier in overvloed. Krijgen een um, maar, het krijgt goed te eten. Sorry? Het krijgt goed te eten, dat zeker. Het krijgt goed te eten, ja. Ja, nee, inderdaad, daar, daar hebben we geen zorgen over. Het uh, is eerder dat we uh, de concurrentie van de andere uh, organismen zoals uh, micro of uh, microalgen, uh, die we dus ook in zee tegenkomen, dat we daar wat zorgen over hebben of die uh, het licht niet weg gaan nemen. Aha, want ja, algen worden ook wel weer gebruikt, hè, uh, in allerlei toepassingen. Dus dat is een ja. uh, strijd op, op leven en dood begrijp ik, economisch gezien nou, ook. Oh nee hoor, dat helemaal niet eigenlijk. Uh, microalgen algen die, uh, die worden gekweekt onder hele gecontroleerde omstandigheden voor hele specifieke stoffen. Uh, Makroalgen, dat zijn zeewieren eigenlijk, uh, die kweken we juist voor uh, de bulleproducten. En uh, we proberen natuurlijk ook daar uh, de, de, de wat kleinere componenten uit te halen. Die, die hebben we wel nodig: pigmenten of antioxidanten, uh, de vetzuren die erin zitten. Maar uiteindelijk gaat het ook hier om een hele grootschalige teelt. En uh, uh, waarbij we dan ons uh, vooral richten op die, uh, nou ja, wat ik al waar ik mee begon, de, de bindmiddelen. De eiwitten en dergelijke. Maar gaat dat wel lukken, die grootschalige teel, meneer Schipper? Want in, in Azië doen ze dat al, hè, begrijpen wij. Ja. Um, maar daar is het zeewater veel warmer, daar groeit het sneller. Kunnen we daar ooit tegenaan hier? Um, ja, nou eigenlijk heel makkelijk, want het is heel verbazend. Ik heb experimenten met, met hortimaren in Noorwegen onder andere. En daar kweken we dan een bepaald soort kelp. En Het is onvoorstelbaar hoe snel dit soort kelpen kunnen groeien... onder temperaturen van misschien maar 4 graden en, en heel weinig licht... Dus dan, uh, deze soorten zijn erop aangepast. Uh, en groeien dus uitstekend bij uh, deze omstandigheden. Ja, dus we moeten ons opmaken voor uh, zeewierboerderijen in de toekomst. Ja, inderdaad, zo noemen we dat. De, en, en de duurzame zeeboerderij ook uh, wil ik er graag aan toevoegen. Omdat we gebruik maken van uh, nou, de, de mineralen en nutriënten die aanwezig zijn, ja. uh, gebruik maken van de soorten die er van nature voorkomen. Ja. ja, weinig kunstmest. Meneer Schipper, hartelijk dank. Van nou, Zeewierbedrijf Horti Mare voor uw uitleg en een goede morgen. Ja. En dan nu? Nee, dat gaat niet lukken. Nou, we gaan naar het mediaoverzicht. Dat wilden we maar even aankondigen. In het AD uitgebreid aandacht voor de redding van de Limburgse Marianne In maar liefst vijf pagina's. En volop de voorpagina wordt gedetailleerd uit de doeken gedaan... hoe ze verdwaalt in dat berggebied bij de Spaanse badplaats Nerja. Ook sprak de krant met deskundigen die zeggen dat Marianne heel veel geluk heeft gehad. Dat ze alle 19 dagen water heeft kunnen drinken. Want zonder water overleef je maximaal vijf dagen. Ook in de Telegraaf een groot artikel over het verhaal van Marianne. De krant heeft de arts geïnterviewd die haar heeft onderzocht. En volgens haar is het wonderbaarlijk hoe, zij, hoe goed ze er gezien de omstandigheden aan toe is. Ook ander nieuws in de krant. Het kabinet zet het plan door om het aantal parlementariërs fors te verminderen, schrijft het ND, het Nederlands Dagblad. Volgens bronnen van de krant wordt er morgen in de ministerraad... over een voorstel van minister Donner gesproken. In dat voorstel wordt het aantal Tweede Kamerleden teruggebracht... van 150 naar 100 en het aantal Eerste Kamerleden van 75 naar 50. Het kabinet trotseert daarmee de weerstand bij de SGP... die de regering nu nog gunstig is gezind. De kleine orthodox-christelijke partij heeft baat... bij een zo laag mogelijke kiesdrempel. En ingewijden vertellen de krant dat het daarom maar de vraag is... of het kabinet uiteindelijk wel zijn zin krijgt...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 al moe. Hun motoriek is ook niet erg goed, komt volgens een Duitse politietrainer, doordat de Afghaanse recruten als kind al hebben moeten werken en weinig hebben gespeeld. Verder kunnen de recruten hun aandacht er ook maar moeilijk bijhouden bij de theorielessen. De rechter wil op de televisie, dat is de opening van Dagblad de Pers. De Haagse rechtbankpresident Frits Bakker vindt dat rechtbanken camera's moeten toelaten... en rechtszaken integraal uitzenden. Bakker meent dat er in de maatschappij een grote behoefte bestaat om te zien... wat er nou in die grote zaken zoals het Wildersproces gebeurt. Maar volgens hem zouden juist ook veel gewone zaken getoond moeten worden. Haagse rechtbankpresident vindt het merkwaardig dat we op televisie... avond aan avond kunnen kijken naar Amerikaanse rechtspraak... terwijl de Nederlandse rechtspraak nauwelijks aan de orde komt.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 Jongeren hebben vaak toerhoge schulden en dat is te wijten aan hun smartphones. Dat schrijft Trouw. Ze staan regelmatig duizenden euro's in het rood en de schulden zijn soms zo groot, zo erg, dat schoolspullen moeten wijken. Trouw baseert zich op een onderzoek dat de gemeente Amsterdam heeft gedaan... bij 34 ROC's. Groepsdrukt zorgt ervoor, volgens de krant... dat leerlingen in een harde consumptiestrijd verwikkeld raken. Van nieuwe telefoons, kleding, accessoires en schoenen. En de Next besteedt uitgebreide aandacht aan de Britse roddelbladen. De krant heeft de volledige pagina gewijd aan het imago van de tabloids. Om het verhaal kracht bij te zetten... is de pagina opgemaakt in de schreeuwerige stijl... en ontbreekt ook de page-tree-girl niet. Ook kijk eens even. even. Ja, dat is zo zeg. Ja. Hmm? Niet laten zien op de India heet ze. Oh, ik moest verder lezen. Sorry, aanleiding voor dit artikel is natuurlijk het schandaal waar het Britse Nieuws de World in verwikkeld is geraakt. Volgens Next lijkt nu bij Britten de grens bereikt. Nee, ik heb hem afgepakt. Sparen in eigen hand via westlandUtrechtbank.nl